Find your joy met Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook Resorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Makkelijk gevonden, snel geboekt, Vakant Select. Happy Family Holidays.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 Goedemiddag, ik ben Esther Dijkstra. Bij zeker zes scholen in Groningen en Drenthe... zijn vanmorgen bommeldingen gedaan, meldt RTV Noord. Een basisschool in Hoge Zand is ontruimd. Daar zijn nog bij nog twee scholen bommeldingen gedaan. Ook zijn scholen in de stad Groningen, in Eelde en Emmen bedreigd. Door wie en waarom is nog niet duidelijk. De sneeuwgaaus op Schiphol van de afgelopen week... heeft ook VVD-leider Dylan Jesselgus veel vertraging opgeleverd. Ze zat in Amerika en kon dagenlang niet weg daar... Tegen de vertelt ze hoe lang precies. Drie dagen. Ik ben, uh, ik ben net aangekomen, dus dit is met een frisse jetlag. Eén uur slapen. Gaan we erin? Okay. Nu is Jesselgus in Hilversum om in alle rust met de D66... en het CDA te onderhandelen over een nieuw kabinet. Waterbedrijf Vitens heeft het kookadvies voor drinkwater in Amersfoort... Bunschoten, Spakenburg, Leusden en Soest verlengd... tot in elk geval na het weekend. Het water is besmet met een poepbacterie... en vooral kwetsbare mensen kunnen daar ziek van worden. Voor douchen en eten koken kun je het kraanwater zo gebruiken. En woonwarenhuis Ikea bekijkt per dag of filialen gesloten moeten blijven... vanwege sneeuw op de grote platte daken. Er zijn nu drie vestigingen dicht, maar die in Delft gingen vanmorgen weer open. Daar is de sneeuw van het dak gezogen en via een sloot afgevoerd. Bij de andere Ikea-winkels zou nu geen acuut gevaar zijn. En dan nog het weer. In het noorden kan er nog wat regen vallen. Later in de middag gaat het in het zuiden regenen. En vanavond volgt in heel Nederland neerslag. Vanaf vannacht geldt code oranje in het noorden. En de rest van het land geldt dan code geel morgen. En dat was het nieuws op Radio 538. Thank you. Even kijken naar de weg. Geen, vertra geen vertragingen momenteel. Misschien dat het nog een beetje langzaam rijdt. Zeker lokaal, maar verder valt het mee. Wel twee controles. De A10. Dat is de Ring Amsterdam bij 7.1. En de A31 harlingen bij 30.6.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 Gaat right you. komt goed, die tickets ga je winnen bij vijf deze hele week. En volgende week ook nog. En nu, Taylor Swift. you the match to wash it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 538 van de of Vijf, drie Back this time <laughs>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 Kieran, Skeletons bij jou, 5 3 8, op deze winterste werkdag. Waar we je gezelschap houden tot uh, no, nog, nog niet het weekend, maar zo voelt het dan wel altijd op donderdag. Goedemiddag, Lindo. Is de naam: tickets voor Vrienden van Amsterdam Live. Je winst ook vanmiddag hier bij 5 4. En nu, de Boss zelf: dit is Born in the USA. Born in Fireboy DML. Die wil ik wel, daar wil ik wel een keer mijn kaarten met. Fireboy DML. Dan weet je gewoon dat je een goed team hebt, denk ik. En uh, Nico Santos, body bij 58. Even een beetje pep talk voor je. Nou, eigenlijk ben jij best een lekker geil tuigentje. Ja, toch, je kan hem er even meekrijgen. Dommerdagmiddag. Hier is Ellie Golding. We got the fire, And we burn in one hell of a Something. something, something. Gonna see us from outer space, outer space, light it up. Like we're the size of the human race, human race. Bring it up. Gonna let it burn Een smile. High 538. High 538. Even op een paar high 538 delen. Dat kan hè, als je even eentje inspreekt via de 538 app. Ehm. Uh... Als je in die app zit, dan zie je dat WhatsApp-icoontje rechtsboven in beeld. Daar kan je op klikken, heb je rechtstreeks verbinding met de studio. En daar spreek je dan een high five in voor je beroepsgenoten... voor een collega in het bijzondere of voor je hele bedrijf waar je werkt. Het kan ook bijvoorbeeld, zoals Remco gisteren terecht deed... voor alle mannen en vrouwen die op de sneeuwschuivers en de strooiwagens reden. Luister. Ah, goedemiddag, een high five 38 voor alle mannen en vrouwen... op de strooiwagenschuifmachines schuifmachines... en iedereen die de wegen schoonhoudt voor ons... Groetjes Remco. Ja, zeker. Ja, kan ook. Ja, gisteren was helemaal van de dag. Dus het is uh, hard nodig, maar... High 538. Spreek er even eentje in via de 538. En wie weet vind je daarmee nog wel het 538 ons te juist is. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, bijvoorbeeld als je je beste vriend wil bezoeken in het buitenland. Dan moet je een vliegticket voor hebben om hem te bezoeken. Om ja. zo met hem leuke herinneringen te maken. Vliegticket, 2,02 euro. 538, hey, betaalt je hey, rekening!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 Parks. Bij Feelings Wonen vind je alles om van je huis een thuis te maken. Kijk op Feelingswonen.nl voor jouw dichtstbijzijnde winkel. Feelings wonen. passie voor interieur. Nu heel veel, voor heel weinig bij Trekpleister. Zoals alles van Nivea, 2 plus 2 gratis. Daar wordt je portemonnee blij van. <middels> Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken? Sale bij Feelings Wonen. Hoge kortingen, nu in de winkel.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 van Buren. Come around again. High 538. High 538. Binnen één minuut even een paar high 538's. vanuit Friesland. Challing. Ja, ik wil even iedereen, iedere postbezorger en krantenbezorger een high 5 geven. Die verband met de kut weer hier in Friesland. Oh. Dankjewel, Challing. Jeroen. Ik wil een high 538 geven aan de bezorgers van LKD Distributie in Romons. Die door weer en wind, nee, door weer en sneeuw, ja. toch de pakketjes ja. bezorgen. Toppers jongens. Ga zo door. Goed hoor. Amalia, die is er ook weer. Hi, ik wil een high five 38 geven aan Stichting Sterretje. Zet hem op hè collega's, we kunnen dit. Met Amalia weer. We lopen in weer een wind. En nu is het zonnetje er gelukkig weer. Dus we doen het. Doei. Doei. Amalia woont ook nergens. Die loopt gewoon de hele dag zo voor Stichting Sterretje. Uh, Luc. Hier even een high five 38 voor alle werknemers van de dierenambulance Van jullie collega Luc. Ja, hartstikke bedankt. En Dennis! Yo, Lindo, Dennis hier. Ik wil graag een high five 38 geven aan mijn collega Danny van der Heijden. Want uh, we werken nu een half jaar samen en we zijn een lekker team samen. Danny, je verdient een high five 38 pick. Hey, goed gedaan Dennis voor Danny. Vijf jaar tosse zorg ik dat jullie krijgen. Ik kan samen tossie tosse voor de lunch, dat is ook wel gezellig. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade.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 Senses. since 5, 3, 8, The Weekend, zo dadelijk. En morgen ook trouwens, maar zo meteen op de radio. Dancing in the Flames. Nou, I'm Jack en All Over like. is In My World. I had a dream. I was standing. Nou oh ja, wel lekker warm natuurlijk met dit, uh, met dit weer. Ja. En er komt weer van slecht weer aan. Ja, ja Esther, van het nieuws. Ja, waar het precies gaat spoken, dat hoor je zo meteen.